We beginnen met onze eerste les van de nieuwe cursus Kabbala Leer 1. Geheel onverwachts kregen we ook, laten we zeggen, mogelijkheid om op een video, op de video, onze lessen op te nemen en dan is er natuurlijk een vraag raised bij ons, waarom moeten we dat op de video hebben, wat is het nou wat valt het te zien aan mij ga naar een, naar een artist en er is veel uh, dus wat, wat valt er wat is het, wat is het toegevoegde waarde eraan en uh, om hier, hier Kijken of het allemaal goed werkt. Ja. ja. Wat is dan de toegevoegde waarde? Waarom moeten we dat hebben op de video? Ten eerste. Er zijn bepaalde factoren. Die jij niet. Die men. Gewoon niet. Uh, overhoofd kan zien. Als men alleen maar op de mijn audiolessen Je kan het niet zien, je kan niet. Uh, er zijn ook bepaalde non-verbale factoren die ook rol spelen. Soms cruciale, soms veel uh, belangrijke rol kunnen spelen dan mijn woorden. Soms sta ik helemaal Weet ik niet wat ik zeg. Absoluut weet ik niet wat ik zeg. Jullie hebben het ook meegemaakt. En dat kan belangrijker zijn dan wanneer ik gewoon um, vloeiend uh, en uh, zelfverzekerd over iets heb. So het is gebaren, mimiek, alles speelt een rol. Of het mooi is, of het lelijk is. Bij mij is het vaak lelijk. Ik ga uh, het ook of iets anders doen. Ook dat, alles is informatief. Want ik heb geen woord, vertel ik van mijzelf. Nou, dan is het. Dat is erg belangrijk. Hoesten, stoteren, alles is belangrijk. Maar ook zien, erg belangrijk. Dat is dat. Belangrijk is ook om te zien de groep. Als je straks zo'n so, en less de video I ziet en je voelt de groep... en je kijkt naar de groep... en je verenigt jezelf als het ware met de groep... geeft een enorm extra dimensie aan de mens. Want de mens is zo gemaakt... niet alleen van horen, ja, maar ook van zien. Dus al die dimensies die moeten we gebruiken. Beeld... Uh, dat is allemaal structureel aan de mens gegeven. Beeld, geluid... Uh, beweging... vormgeving... Alles, is, alles moet geïntegreerd zijn... En dat is een beetje dat de camera geeft ons die mogelijkheden. En moeten we die mogelijkheden benutten in deze tijd ook. Bovendien, daar komt nog iets erbij, de tekeningen op het bord. Onze tasus maakt geweldige te grafische tekeningen. En tot nu toe waren tekeningen tamelijk niet, eenvoudig. Ik bedoel, niet eenvoudig, maar meer lijntjes. Ja, lijntjes en dan wat paar woordjes. Maar vanaf nieuw is uh, het. Uh, gaan uh, we zoger, Ari, de boom des levens, de En daar komen veel woorden. Ik bedoel, uh, in het Hebreeuws in het Aramees. Dat ik op het poort wil opzetten. Uh, um, Combinaties van woorden, variaties. Het zijn allemaal you know, dingen die. ...die handig is om ook zo slordig te zien... ...in die slordige vorm zoals ik het op, op het bord doe. Uh, en de grafische tekeningen komen dan daarbij. Maar ook die in die al die rommeligheid wat ik doe op het bord... ...daar kunnen we ook veel leren. Okay. Dus dat, dat is dan wat um, extra wat wij krijgen. maar ook niet alles op, op grafische, grafische tekeningen kan je niet alles weergeven. Daar kan je ook veel, van vele extratjes abstraheerd de grafische vormgever zien. Ik kan niet alle details doen. Terwijl ik zo even met, met een kreet kan ik het veel, of met een marker kan ik veel, veel meer heb ik veel meer vrijheid. mogelijk. En dan zie je ook al die Hebreeuwse tekens hoe ik het teken. Het, moeten, het is allemaal extra dimensie... die wij krijgen... juist in deze cursus. Zo. Deze unieke cursus... in de hele wereld... die wij beginnen... voor het eerst... in de geschiedenis... van de mensen. Dan moet je ook gewoon recht recht aan zeggen wat het is. Zonder... Uh, valse bescheidenheid. Het is niet van mij. Het is niet zeg ik... dat ik geef iets. Ik geef niets... Ik moet het gewoon geven, het is niet van mij. Dat ik, uh, dat ik iets groter op kan gaan. Dat ik kan het zeggen dat dit aan ons is gegeven. Zo, so, de tijd is gekomen en zo so is het. Elke generatie kreeg een kans. Ja of niet? Mozes, Moses. aan Mozes werd uh, ook iets gegeven. Hij wilde ook niet zeggen: nou, ik kan niet praten. Mijn mond uh, is. Hij voelde zich gehandicapt in zijn toon. Er was een kans gegeven. De kans werd genomen, De gedeeld genomen, maar dan wel verspild. Want het volk maakte dan een gouden kalf. Alle ellende komt nog van die gouden, gouden, gouden, gouden, gouden kalf. Ja? Dus dat is, dat is allemaal nog. Dus de kans wordt in elke generatie gegeven. Het is aan ons om dat te nemen. En dan ben je voor aan ons om niet te verspillen, nog in de tijd van noor. Hij bouwde 120 jaar de ark van noor. Hij bouwde het 120 jaar. Dat zei hem de schepper zei tegen hem: bouw die ark ten overzien van allen. Hij bouwde dat ten overzien van allen. 120 jaar. en Iedereen lachte hem uit. Dat is iedereen. S ochtends ging de wekker aan. Iedereen ging daar zijn werk en dan zag je die lummel daar staan ergens. Uh, een ark te bouwen. In okay. Welke generatie wordt het gegeven? Ramchal, Ari. zoveel waren mogelijkheden waarbij uh, maar niet zoals aan onze generatie. Want in onze generatie zijn wij hebben we ook um, we zijn al klaar om te horen. En dat is toch gezegd zelf. Dat wij zijn klaar al om te horen. Wij zijn zo ver gekomen, ik bedoel, ver in, zo in onze ego. In onze, zo laag gekomen, en laag betekent hoog. De kans is hoog, dat wij het kunnen opnemen. En daarom is onze cursus dat. Wat nog meer aan deze cursus? Dus allerlei facetten. We kunnen nog niet dat uitzenden via internet. Daar moet je een speciale breedband. ik weet niet wat het allemaal is. Maar dat ook daar werken we eraan om te kunnen te kijken of we straks ook nog zouden deze, die opnames, zouden kunnen ook uitzenden. De bedoeling is dat we nu voorlopig dat op cd's kunnen uh, opmaken. Dat we een cd op, ik weet niet hoeveel, een, een les of twee op so, uh, deze idee kan komen. We zullen zien hoe dat allemaal gaat. We hebben ook geen ervaring. Dat is de bedoeling van die audiolessen. En bovendien de lessen zijn niet alleen voor jullie. Het is niet alleen voor deze generatie. De lessen wat hier gegeven worden, hier in deze lokaal, zijn voor jullie. En voor alle generaties tot aan de vooravond van de komst van de Messias, van de bevrijding. Geen, misschien verfijningen komen, et cetera, maar er komt niets anders te pas tot de komst van de Messias dan zover. Oké? Okay? Dus weet dat, dat er niets sterkers, niets zelfs dat in de buurt komt dat ons redding kan geven en onze bevrediging en onze vervulling kan ons bieden. Dan wat wij met jullie gaan doen, zover, niets anders. En Ari zeggen we de boom des levens, dat is gewoon is niets anders dan zover. Alleen vanuit zover heb je dan uh, dat alles opgebouwd, opgebouwde hele gebouw. Het hele gebouw van de het van de boom des levens. Maar dus in zoger, alles is verspreid zodanig in zoger, dat het stap voor stap ons extra dimensies bijbrengt, ons correcties doet, steeds dieper en dieper en dieper, ongemerkt. Het brengt ons zoger naar onze bevrediging. Dus dat betekent ook die lessen die op de video komen te staan. Die ook tot de komst van de Messias, die zullen dan, tot aan de vooravond van de komst van de Messias, zullen zij geldig zijn. En natuurlijk, als komt de Messias, dan iedereen zal het licht zien. En, uh, maar voor die tijd hebben we alles, die, die lessen blijven dan geldig. En die lessen, lessen blijven dan helpen in jullie en ons allemaal. En bovendien, nog één dimensie bestaat. Dat ik moet het uitspreken. Allezelfde lessen moet ik ook uitspreken in deze wereld. In deze generatie. Al oh. uitspreken. Dat is even over... Over die video waar ik heb gekregen. Want op een wonderlijke manier. Een van onze cursisten belt mij op en zegt... Nou, waarom doe je dat niet? En ik denk, al een jaar denk ik daarover hoe we het en zouden kunnen doen. En binnen twee uur is het al klaar. Het kan niet uh, toevallig zijn. We weten wat het toeval is, dat er geen toeval is. Oké, dat is vorige keer de mm. laatste was de laatste van de basiscursus en ik wilde ik moest jullie uh, een geheim vertellen wat ik really have, uh, probeerde te vertellen over die vier groten die de pardes de pardes binnen zijn getrokken de pardes is de de, is de um, de hoofd van alle, alle geestelijke, alle hogere wijsheid, eeuwige wijsheid. En drie daarvan waar, hebben schade ondervonden. Alle, de grootste van alle tijden waren. Er. En de andere, de vierde, de Arabia Kiva, die kwam die tuin, die hoofd, hoofd, die boomgaard binnen. En die kwam naar buiten. Ongedierd en verheven. Ik moest het aan jullie vertellen. Niet ik dat ik uh, contact heb. Zo so moest ik het. Ik heb u verteld. Ik vertel niets meer. Ik ben niet de baas van mijn woorden. Yes. Dus ik moest het jullie vertellen. Ik dacht. dat het zo was. Dat ik het aan jullie moest vertellen. Dat het geheim aan jullie, voor jullie was. Maar eigenlijk, halverwege dus in het tweede gedeelte van de les, iets gebeurde waarbij ik zag dat dit voor mij bedoeld werd. Voor jullie, ook okay, voor jullie natuurlijk, ook voor jullie. Maar in de eerste instantie voor mij bedoeld werd. Dit geheim, dat ik dit geheim na 2000 jaar, dat ik het uitspreek. Want het was nog nooit, nog nooit toe, werd het uitgesproken. Natuurlijk komt het wel eens uit zover. ik heb bij jullie verteld had jullie gezegd dat vanaf september dat ik zal Zoger openen ik zal dan in het Hebraeus in het Aramees eerst voor, voorlezen en dan in het Hebreeuws, en dan zal ik mij verenigen met de tekst van Zoger en Zoger zal mij brengen naar die hoogte Waar de zoger wil mee brengen. En die paden waar de zoger wil mee bewandelen. En daaruit zal ik licht brengen. En naar jullie geven. Dat heb ik gezegd. Ja of niet. Dat heb ik gezegd. En dat meende ook, ik ook. En meende ik ook niet. Dat ik het zal doen. Maar via mij dat zal als medium. Zal via mij dat gebeuren. Maar het is allemaal mooi en prachtig. Dat ik het zeg. En dat meende ik ook. Dat ik zou dat doen. Maar. Er moet toch een bevestiging komen dat dit zou zo werken. Ja? Ja, de leraar kan zeggen, maar zou dat werken of niet? Ja, of niet? Natuurlijk well, heb ik u gezegd dat niet uit mijn eigen woorden, met mijn woorden, maar because, dat zo zal het werken. En ik heb het goed bedoeld, ik heb het niet bedoeld dat ik dat het, dat het zou iets. ...om toe te schrijven iets aan mij. En toch was het nodig... dat het, uh, een, ...om een soort bevestiging te ontvangen... ...van boven. En dat is gebeurd in de vorige les... ...in het tweede, gedeel, het tweede gedeelte van de les. En daarom heb ik het ook niet... willen, really uit... ...het tweede gedeelte niet... ...op het internet wilde opzetten. Was straks hebben we een camera... dat kunnen we niet... Eromheen, om die camera. Maar ik wilde dat niet doen, want er is iets gebeurd vorige week wat nog nooit in die twee jaar plaatsvond. En dan wil ik u graag, graag vertellen: uh, dat jullie dat weten, dat dit niet een hocus-pocus is, wat het, wat het wonder is. Dat wij zelf, we hebben gezegd: als wij niets komen van boven, als het van beneden niet wordt opgeroepen. ...opgeroepen betekent niet oproepen... ...die wonderen die wat mensen leren... ...in onze wereld wonderen doen... ...door allerlei proberen contacten... ...met alle geestelijke krachten te verzeggen. ...maar door jezelf te verenigen... qua ...naar eigenschappen ...jezelf een overeenstemming ...te brengen met hetgene wat jij... ...waar je het over hebt... ...dat brengt de wonderen... ...teweeg. Welke wonderen zijn dat? Komt er iets van boven? Niets komt van boven. Jij maakt jezelf op dat moment... En jij kan het zien. Die krachten als het ware. Kan je die ervaren. Zo was het ook. Om de vorige, op de vorige, vorige week. Op die les. Waarbij ik dus vertelde. Uh, wie niet geweest. Op de les was. Niet, die krijgt uh, de tekening. Van de vorige week. Dan kan je het allemaal zien. Heb ik gezegd. Even, de, even zo. Hebben we gezegd. Dat is absoluut, we hebben gezegd. Absoluut, even, heel eventjes, Arigantin. En dat is dan een paar Arigantin. Arig, of zoiets, Arigantin. En we hebben gezegd, ergens waren dan één punt, ja, twee punt. Ik zal dit nu niet, niet allemaal doorgingen, door, door allemaal, allemaal optekenen wat er allemaal was. Zo so, hebben we het gezegd, ja? Zo, dat. één punt. Twee punt. Drie punt. Dan moeten we even consequent blijven. Naar kleuren. Zo. Okay. So, dus, die twee, vier heren, die dus de Pardes binnenkwamen. Pardes betekent: dat we alle vier. vier geestelijke werelden. Asiya, Yitzira, Bria en Asiya. Dus die twee vier heren probeerden dan het licht te trekken van die plaats waar zij uh, waar zij wilden dan van welke plaats zij ver, tot ver, vervulling naar zich toe wilden trekken. De ene wilde dan van één plaats, de andere van een hogere plaats, de derde en de vierde is dan was rabbi Akiva. Toen ik dat vertelde aan jullie Toen kwam ik precies makte ik van binnen wat jullie niet zien van buiten makte die beweging en zelf Dus ik ging samen met Rabbi Elisha op in de Pardes Natuurlijk is voor ons makkelijker in Pardes namelijk makkelijker voor onze generatie in pardes komen dan in de generatie van die vier heren. Want in hun generatie slechts die enkelingen dat konden doen. Terwijl wij kunnen het allemaal doen als we inspanningen in gaan leveren. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb uh, die beweging gemaakt naar boven zoals Elisha dat deed. Dus in Asiyah. binnen de, de, de maalgoed van Asiya. En wij weten wel dat hij schade ondervond. Dat hij zijn rug aan het Torah toekeerde. Wat betekent rug, rug aan, zijn, aan het Torah toekeerde? Dat hij zag in het Torah geen middel, medium voor zijn vervulling. En dan zag je, nee, ach, zo, zo gaat het ermee. Stopt het ermee. Natuurlijk moet je niet zo plat zien zoals het, zoals het verhaal luidt. Daarna ging ik mee met hem naar hoger op die pad van Pardes. Natuurlijk op mijn niveau. Natuurlijk niet op het niveau van die vier grote heren. Maar je hoeft niet even brood opeten om te weten hoe het brood smaakt. Dus ik ging ook mee, maar in mijn kracht absoluut, niet in hun kracht. Je kan op een paard van een grote paard van iemand gaan, terwijl je alleen maar een klein paardje kiest. Ja, het is niet uh, of een, of een, een oceaan uh, in, ingaan, bijvoorbeeld met, met, met, een, met een bootje, en niet met een... Uh, grote liner, Dus ik kan wel even een afstandje, een klein afstandje doen, maar dan smaak van oceaan krijg je wel. Ook deed ik dit ook vorige keer. So. Dus ik heb hem, gepasseerd ook hem. Dus ik kwam naar de plek van binnen de maalgoed, waar ook um, Elisha kwam en strijkelde. Maar ik ging verder. Omdat het is al een keertje in de wereld in, de, in het geestelijke ge geweest al die vier heren hebben die krachten al opgebracht ooit en we weten dat niets verdwijnt in het geestelijke als het eenmaal iets is uh, ervaren dan blijft het altijd bestaan u? dus die, al die krachten zijn er hier op aarde terwijl die heren zijn er niet fysiek maar alles is naar beneden gehaald. Net als regen. Zo is het, zo is het ook naar beneden gehaald. Dus ik heb hem gepassie, die, op de, zijn paardje gegaan. En ik ging verder. Want ik wist wel dat er was. Iemand nog. Die kwam. Zo ver als. Als Rabiakiu. Dan wist ik wel dat er. Redding zou zijn. Boven. De plaats van Assia. Waar. Elisha kwam. En dan ging ik als het ware boven naar Yitzera. Wel op mijn, op mijn niveau natuurlijk. Niet op het niveau van die grote heren. Die alles van Talmud wisten. Van, van alle geheimen. Maar ik ging dan verder. Naar Benzoma. En hij ook ondervond schade. Zijn schade was. Hij ging dood. Staat wat betekent ging dood? Natuurlijk, ging dood betekent gaan dood in het geestelijke. betekent dat jij het geestelijke niet meer waarneemt. Dat jij, alleen, dat jij die licht alleen ervaart, maar geen licht. Zo in onze wereld bijvoorbeeld. Absoluut gezien, absoluut. Wij leven in onze wereld onder het niveau van het leven. Maar we zijn niet bewust daarvan. Allemaal. dus hij was ook hij schade ondervond dat hij ging dood dat betekent hij ervoer op het niveau van Yitzira waar hij bereikte Yitzira en hij trok de kracht van Yitzira alle haalbare van de wereld Yitzira waar het geweest. en toch vond hij zijn dood en hij ging verder omdat hij moest het vertellen over al die krachten en ik ging gewoon verder vertellen. En in Kabbalah kan je niet vertellen. Dingen gewoon afstandelijk. Of gewoon vertellen over iets. Gewoon vertellen waarbij je... En in de Kabbalah is het zo dat als je iets vertelt dan moet je meegaan. Moet je, moet je met het verhaal meegaan. Moet je met de krachten meegaan. Anders is het geen Kabbalah. Anders is het over Kabbalah. Praten overpraten. Maar als je hebt over Kabbalah, dan moet je met de krachten meegaan. Dan moet de tong, hart, verstand, alles moeten in één woord. Hij is één, woord, of één woord. Alle vier plekken hebben we gezegd in onze vorige cursussen. En dan ging ik verder. Omdat de dood... En wanneer ik passeerde natuurlijk Elisha... Dan had ik ook natuurlijk ervaring... Dat ik keerde mijn rug als het ware... Aan de Torah terug. Dan had ik ook die ervaringen. En dan heb ik ze overwonnen. Tijdens de letten. Ik moest het allemaal vertellen. Dan ging ik naar uh, Benzoma. En toen Benzoma ging dood. En ik overwon dat. Gewoon omdat ik verhaal moest, het, moest het houden. En dat geheim. En ik toch wel bleef overwinnen dat. En ik ging dan verder. En dan ging ik naar. De volgende plek, de derde plek, wat het grensde tussen het Zilud en Bria. En dat is dan waar de plaats waar Benazai bereikte dat. En Benazai ook schade ondervond, want we hebben gezegd, al die drie werelden, en zie alle drie werelden hieronder, die zijn afgescheiden van de wereld van het Zielud, van de wereld, die hebben. Daar, die hebben daar, daar zit goed en kwaad in die drie werelden. En daarom, alle drie ondervonden bepaalde schade. Schade betekent dat, dat je niet tot vervulling kan komen alleen met die drie werelden. Als je licht trekt, trekt vanuit die drie werelden, kan je niet tot vervulling komen. En dan hebben we gezegd: de eerste, de onderaan, dat is gewoon de Torah als verhaal. On Moses ging daar naartoe en dat naartoe. Uh, de tweede is dan allegorische vertelling, wat we zeggen midrash. Ja. Uh, en eh? yes. de derde, and de derde is dan waar de de uh, bria, dat is dan drash, is dan de uh, alle vier letters van de pardes dat is dan de Talmud juridische wetten, uh, weten, uh, interpretaties. Ook daar kom ik kom je niet. Tot de uiteindelijke vervulling. Begrijp, dat is ook mijn broeders ook die leren dat 50 jaar enorm hoog en toch leeft de dood bij hen. Terwijl wij zullen dat gaan naar Rabia Akiva En wij zullen de dood overwinnen. Natuurlijk gedeeltelijk Minder, ja, nee, in ieder geval wij zullen putten vanuit het ziel, en het ziel zit geen dood oké okay. gewoon ruw genomen natuurlijk natuurlijk dood blijft bestaan tot de komst van de Messias natuurlijk dat wel, maar wij, wij zullen putten uit de kracht van het ziel dus de derde is dan van de Bria dat is dan Benazai en ook hij ondervonden schade hij is dan Zoals, zoals ik me dan even zeggen. Gek geworden. Gek geworden ook, ook ik toen ik passeerde. Dat. Ook ik was een beetje gek geworden. Gek betekent dat je niet meer knoppen kan aanbinden. Dat je niet meer weet wat dat en dat en dat. Het is een verwarring als het ware blijft. Uh, verwarring, Geest is verwarring. Dat is een soort vorm van uh, geestelijke dood. Hoe heet dat? Een uh, geestelijke... Uh, gekheid en dan maar ik wist wel van Rabbi Akiva en Rabbi Akiva kwam, ging boven naar boven, de zorg Rabbi Akiva, Rabbi Akiva kwam als het ware de halverwege van de wereld uit Zewut en op die manier hij kon overleven want hier vanuit, hier vanuit het zeloed, tot en tot en de maal van het zeloot, daar is, daar zitten geen hoe dat, uh, onreine krachten, wat wij noemen, klipot oké, okay. dus daar kan je wel het leven uh, putten daarvan en naar beneden brengen naar onze wereld, niet bedoeling, de bedoeling is natuurlijk niet om daar te blijven, hoger te blijven maar omhoog te gaan... de pardes binnenkomen... en het leven naar beneden trekken... naar onze wereld... dat is de hele bedoeling... niet dat wij erg hoog opgaan... en daar als Engelsjes... Uh, voelen we onszelf... maar omhoog trekken... kracht opbrengen... naar boven te trekken... en dan brengen we dan... als het ware de manna... Eh, of zoals Moses deed... Breda, Breda Brank bracht die twee tafelen naar, stenen tafelen naar beneden. Dat is de kunst. Dat is, de op, dat is de, het werk wat wij doen. Dus ook ik heb ook dezelfde beweging gemaakt vanaf Bria. Dus vanaf het grensgebied, grenskantoor van tussen de, tussen de Atsilut en Bria echt kwalitatieve grenskantoor en dan ging ik dan heb ik dat gepasseerd en ging ik daar in het Celoet binnen, natuurlijk op weer op mijn niveau, niet op het niveau van Rabia Kiva. wie ben ik hem, het heeft mij überhaupt vergeleken met met, met, uh, met met Grote Raaf de bedoeling is niet dat ik mij vergeleek we hebben gezegd, er bestaat de wet van overeenkomst naar eigenschappen, ja nee, of niet als je maar voor één fractie, voor miljardste euh, euh, van, van het getal 1, pro, pro, pro, pro, pro, mil, weet ik veel, dat jij daarmee overeenkomt met hogere, dan ben je als hogere. Wat je je dan? Net als een futus. Een, een, een ligt in, een, in, een, in de barmoede maar die eet alles wat de moeder eet. Die voedt zich bij dezelfde als de moeder. Zo so is ook bij mij mee. Ik kwam hier de absolute binnen en toen ik absoluut binnenkwam en ik ging door zover so dat mijn krachten reikten. Met de nachtneming van natuurlijk van jullie, want ik doe het niet voor als ik hier ben doe ik het in verhouding tot jullie, niet mijn eigen. Dus ik zit dan niet in mijn. Alles bestaat uit innerlijk en uiterlijk, ja of niet? We hebben gezegd, alles wat bestaat in de wereld bestaat innerlijk en uiterlijk. Dus als ik hier ben, dan ik werk ik natuurlijk met mijn bepaalde dingen wat bij mij uiterlijk is. Het kan zeer dicht bij elkaar zijn. Maar dat, dat uiterlijk wat overeenkomt met die krachten die hier julies, bij jullie zitten. En met jullie tekorten. Dus ik kwam hier op, deze, op die pad, op waar op die ook qua krachten ook Rabbi Akiva bewandelde en als winnaar eruit kwam. En op een bepaald moment kreeg ik dan die kracht tegenover mij. En dat is de hele kunst van de hele Kabbalah is dat men zich als man op, de, op, op laat gaan dus als gebed uh, omhoog trekt Verzoek, gebed, ge te jouw tekort naar boven, naar hogere brengt. En de hogere. Want alles lagere is altijd lager dan hogere, ja of niet? En dan als het, als je dat omhoog doet, dan van boven komt een licht dat sterker is dan jij. En dan is het interactie komt. Jij, ter, jij gaat omhoog. Wil het interactie zijn, moet het altijd twee tegen moeten dan twee krachten in tegengestelde richtingen zijn. Dus hij ga omhoog en van boven komt er een kracht van die Rabi Akiva en die wilde mij penetreren. Dus die wilde mij natuurlijk, omdat ik mij in overeenstemming bracht met de kracht van Rabi Akiva op een bepaald niveau, dan wilde hij binnenkomen. Want in het geestelijke ehm um, ...is verwantschap betekent... ...overeenkomst naar eigenschap. Als ik dan al op het pad ben... ...van Rabbi Akiva... ...dan natuurlijk zit er iets gemeenschappelijks. En daarom is het voor ons ook... ...cruciaal... ...voor jullie ook allemaal... ...dat je kiest... ...de goede omgeving. Dat je altijd op een goede... ...pad bent. Dat je een nieuw leert... ...dan moet je dan zeggen oké, okay. met die vriend was ik twintig jaar samen, maar toch onze paden zijn verschil. Of dat. Ik zeg het even als bewezen van spreken, dat jij moet kiezen nu welke pad jij bewacht. Daar, daaruit hangt ook de snelheid van jouw vervulling. Komen tot vervulling. Dus ik kwam ook omhoog en we zullen het allemaal leren in de en andere in Arie. Waarbij als wij omhoog doen ons gebed of, of man ons tekort, ons verlangen. Dan van boven komt een kracht. En in die mate waarin ik die kracht, dat licht, wat op mij afkomt, kan weerkatsen. In die mate kan ik het ook ontvangen. Dus de, de kracht van het weerkatsen van het licht... Is de mate van mijn bevatting van die hogere kracht. Als ik het niet kan bevatten, dan kan ik het ook niet weerkaatsen. Dat komt via mij naar binnen en dat is net zo, komt het gewoon daaruit, zonder dat ik ervaar iets daarvan. Vergeet u? Maar daar ik toch was in de, ging in de richting van Rabia Akiva, toch mij. Ver, of uh, zeg het, in conformiteit confirm, confirm, gebracht had qua krachten van binnen met die kracht van Rabbi Akiva zelfs op mijn kleine niveau klein niveau ontmoette ik dan bij, bij het, bij het, de, op dat moment wanneer ik over van Rabbi Akiva had ontmoette ik dan de kracht van Rabbi Akiva en dat was vooral onvoorstelbaar natuurlijk je ziet niet een mens het is allemaal qua kracht. Niet dat je dat je kan zeggen. Visioenen. Trouwens visioenen komen, komen hier vandaan. Boven is het alleen maar ervaring van puur licht. Tet tet. Ook Moses. Het staat over Moses gezegd. gezegd. Dat hij tet, tet had de schepper gesproken. Hij hoefde niet dromen. Hij hoefde niet visioenen te hebben. Want visioenen betekent dat het lagere. Veel lagere vorm van profetie. Dan te komen tot het zieloed. Het komt allemaal bijvoorbeeld al alle onze dat, uh, alle profeten die putten hun kracht van netzig en goed van het zieloed. Ook van het zieloed. Laag. Van het netzig en goed van het zieloed. Nee, we zullen allemaal dat leren. Maar maar toch, ze brachten het naar beneden daarom hadden ze ook die visie hij Moses hoefde geen visioenen te hebben. Elk moment ervoor hij de schiene, de godelijke vertegenwoordiging. Dus elk moment zonder in, het, in de slaap te vervallen, zonder in, uh, weet ik wel, in trance te komen, kon hij gewoon in het daglicht uh, uh, de eeuwigheid aanschouwen. En daarmee in contact brengen. Dat is ook de bedoeling van de Kabbalah. Niet dat wij soms, en om soms zien wij licht, en ik zal ze daar allemaal vertellen, daar allerlei verhalen en wonderen doen. Absoluut niet. Want ik zal het afmaken met mijn verhaal, dan zult u zien hoe dat werkt en hoe dat ook bij jou, bij iedereen van jullie gaat werken. Maar de bedoeling van onze cursus is dat jij steeds, steeds ontvankelijk jezelf maakt, waardoor jij profetische gaven in jezelf ontwikkelt. Maar wie ben ik dan, zeg jij? Maar ik ben nog minder dan jij. Maar de bedoeling is dat jij jezelf in overeenstemming brengt met het hogere. En daardoor verkrijg je stap voor stap profetische gaven. Profetische gaven betekent dat jij gaat precies hetzelfde doen als ik toen deed op de vorige, vorige les in het tweede gedeelte. Dus ik kwam al het, op het pad van de Rabbi Akiva en ik kreeg die kracht, enorme kracht op mij af en ik had toch een stukje daarvan weer Kijk, als je niet weer dan, dan is het niet zo, dan bestaat het voor jou niet dan is het de kracht van van, van Rabbi Akiva, als jij dat niet kan als je niet voorbereid bent dat is net voor jou dat als eenstof als de, het licht van oneindigheid ik kan het ook niet, niet ervaren maar als je een beetje dat kan weerkaatsen, ontvang je. Naar die mate waarbij je kan weerkaatsen, kan je ontvangen. Okay. Net als twee tennissen, twee standen tennissen. Ik heb nooit getennist, maar ik heb gezien dat. Ja. En dan twee tennissen, ja, die doet een balletje naar die andere. Ja, als je niet voorbereidt om, om dat balletje te uh, weerkaatsen terug, nou, dan is het, wat kan je dan doen? Kan je niets aan doen? Als je naar de mate waarbij, waarbij je kan weerkatsen, kan je dan staande houden. Zo so is ook hier. Dus ik kwam die kracht ergens tegen van Rabbi Akiva. Rabbi Akiva was de grootste van alle tijden. Hij was een pros proselyte kwam. En alle wijsheid van mijn volk, van het volk Israël, komt van Rabbi Akiva. Interessant. En hij was net zoals Moses. 120 jaar oud. Dus ik kwam deze kracht tegen en ik heb het iets weer En als je weer daar daarna ontvang je het. En toen ontving ik iets. Een geweldige kracht heb ik, ik ontvangen. Waarbij ik uh, zag. Dat onze onderneming, wat we nu van plan zijn en wat we gaan realiseren met jullie, dat ik, wat, dat ik ga lezen in Zoger en in Ari en ik zal het brengen naar boven, van boven naar beneden, net zoals ik deed vorige, vorige les met die opgaan in de pardes, dat dit wel mij als het ware een vorm van bevestiging gegeven werd, dat dit zal werken. Net zoals ik uh, kastte weer de kracht van Radia En ik bracht het allemaal naar beneden. Zo zal, ik ook, zal het ook met elke passage van zoger. met Gods hulp, zal het plaatsvinden. Want wij maken niet dat iets komt, maar wij maken ons ontvankelijk. Alles is er. De tafel is gedekt, alleen wij moeten in staat zijn, willen en in staat zijn om te ontvangen. Het is gek, zo de winkel is open neem alles wat je wil maar je moet alleen eerst jezelf in overeenstemming brengen in, in, in staat zijn om dat zodanig te komen en te nemen van de winkel dat het niet stelen is en dat het niet iets dat jij neemt iets waarbij je weet dat jij niet kan terugbetalen terugbetalen betekent weer katsen dit is het punt geven. Dus op dat moment kwam enorm veel, enorme kracht. Wanneer ik het had. En even een fractie later werd het enorme donder hier gehoord. Hier in deze, deze klas. Alleen maar één keer was het gedonderd. Niet twee, drie, een En ging enorm veel... Uh, Bijen kwam dan. En Dat was in twee jaar, dat heb ik nooit meegemaakt. Het was net een fractie daarna. Als het ware. Ik zeg niet wat het als het ware. Wie ben ik om daarover te spreken? Maar is het is interessant dat het allemaal samenvallen met dat. En aan Radia Kiva behoren de woorden. Mijn maim. Water, water. En dat heb ik ook. En ik zag wel dat een paar mensen hier. Van hier, die begrepen dat, het, dat, dat er iets gebeurde. En de anderen misschien begrepen dat niet, maar ervoeren toch iets. Je hoeft niet te weten, dat, dat is geen hokuspokus. Ja, heb ik dat wel opgeroepen, die donder of zo? Nee. Ja, Eerst moet het donderen in jou zelf. Jij moet het donder brengen in jezelf door, uh, door, een, donderende, door een donderende kracht tegemoet willen zien en gaan. En bereid zijn om te gaan voor alle 100%. maar er staat niet een geestelijke 50-50, 90, 10, of 100 of niets. Hoor je dat? Ja. <laughs> Waarom zit je dan? <laughs> Oké, okay, dan weet je dat. De eerste keer hoor je dat dan direct en niet een poldermodel. <laughs> gelukkig dat wij in poldermodels zitten alleen hier kunnen wij dat, die krachten opbrengen dat wij, dat wij, ja, wij krachten opbrengen dat wij gaan voor die 100% het is niet, dat wij, het is niet aan ons om, dat, om te zeggen dat wij het halen maar we moeten wel voor die 100% gaan het is jammer voor, mij, voor mijn leven als ik voor minder ga ja of Ja. Dat, klinkt, dat is goed hij klinkt, klinkt erg goed See, nou, op dat moment werd het enorm veel buien en dat en ik voelde wel die, die, dat dit allemaal klikte en dat bevestigend werd dat onze onderneming, juist de laatste les, dat dit uh, gezegend was van boven en dat dit uh, dat we gaan slagen voor alle 100% in onze onderneming. Dat heb ik wilde ik allemaal hier you nog know, even vertellen, maar ik wilde dat niet nee, niet. Ik ik danste, zeg dat uh, op een of andere manier wilde ik het kon ik het niet uh, uh, bij onze audiolessen bijdoen. Want dat was iets intiems. En dat zeg ik nee oké. Okay. De tekening hebben we wel behouden, de tekening van de vorige les van de geheim. Maar wat er gebeurde wilde ik niet doen. Maar omdat het al één keer geweest was. En die bevestiging geweest was. Dan opeens vandaag kreeg ik dan even een e-mailtje van twee woorden van iemand van onze mensen. Die zegt ik wil het veel filmen. Denk dat het, het van hem komt. En hij zei dat ik wil het filmen. Tot nu toe niemand weet wat gezegd. Alleen na dat voorval van vorige week mogen we het ook filmen. Zo so moet je die verbinding, verbindingen maken en niet bang zijn om die verbindingen te, te maken. Wie ben ik dan dat ik het al dit wie ben ik dan dat ik het. Ja. De schepper wil graag dat wij die verbindingen maken. Want het gaat om ons en niet om, om hem. Het gaat om onze vertrouwen dat wij kracht in ons opbrengen. Dat wij dat wij niet twijfelen. Twijfel is het probleem van ons. Twijfel, dat wij vertwijfeld zijn. Dat weet niet. Altijd vinden wij een mooie excuse of een mooie beredenering. Nou, dat is toch een. Uh, was wel een. Uh, krol, zeg het. Krol, krol. Ja, krol. Die man. Ja, Erwin, Erwin Krol. Ja, Erwin Krol, die heeft dat allemaal gezegd. Dat dit zou gaan donderen. Waarom ging het niet donderen in Amsterdam? Ik heb ook nog een paar mensen gebeld. Ik heb gezegd: uh, in de uh, pipe. In de pipe hebben ze niet gehoord, donderen. Hier was helemaal, hier bovenop. Dus je moet weten dat dat soort dingen moet je wel uh, verbinden in jezelf en ervaring opdoen. We zullen enorm veel meer ervaringen opdoen dan wat vorige keer het geval was. Maar ik zag wel een paar mensen hier. Die, al, die, die wisten dat wel, die voelden wel dat het een soort wonder vond. Het de wonder vond plaats omdat wij graag wilden dat. En wij maakten ons ontvankelijk En daardoor kregen wij de wonder. En nu even aan het werken. Ik heb gezegd: want ik stop uh, bij de eerste les, dan stop ik, ik praat en stop ik dan. ...en dan begint... ...de, de zomer begint... Te praten... ...ja want ik stop allemaal, er is geen woorden van mij... Uh, ...nu gaan we over naar... ...naar het... Uh, ...naar het eeuwige... ...eeuwige dat ook niet... ...aan het lichaam... ...fysiek omhulsel gebonden is... Oké? Okay? ...ook... ...Barjogai was ook een mens... Maar we beginnen aan het boek Zoger. Ik wil even een soort uh, dankzegging zeggen. Wat zegt, wat dient een geestelijke mens zeggen. Een mens die graag contact wil en samen wil vloeien met de eeuwige. Wat die moet dan zeggen op dat soort momenten wanneer iets absoluut iets nieuws iets geweldigs valt te beleven, dan zegt hij ook een zegening uh, ik zal het even uh, zeggen gezegend bent u de eeuwige die uh, dat wij mogen dit moment uh, te beleven in ons leven en wij mogen, mogen het mogen we ook uh, weer kunnen staan, of blijven staan standen, blijven houden dit moment, en dus betekent ook weerkaatsen, nooit vergeten weerkatsen, en dat wij die wekhiyano en dat die dat, dat moment dat wij mogen dat brek, Baruchata Baruchat la heinu melaholam, shekhiyano wekhiymanu wekhiyano las manhase. Amen. openen nu de eerste pagina van Zorger. Ik hoop dat iedereen dat heeft. Als je dat niet heeft, <laughs> gaan we met iemand anders naast iemand anders zitten. Kom, laat mij zitten. Dat is ook van mij. Ook van mij. Oké. Dus de eerste, de eerste pagina, wat wij noemen dat 148, ah, 148ste pagina. Iedereen heeft het, bovenaan staat de letter A. bovenaan links. We gaan zeer langzaam dat doen, we, gaan, we hebben geen haast, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Iedereen heeft een beetje. Oké. Okay. We hebben geen haast. Ja. Okay. Nee. Nee. Iedereen nee, iedereen kijk eerst naar de. Kijk eerst iedereen kijk eerst op bij je buurman waar deze pagina. Hoe ziet de pagina eruit? We hebben ook gezegd, we hebben ook gezegd, iedereen even aandacht. We hebben ook gezegd, het is niet belangrijk, absoluut niet belangrijk, dat jij, of jij leest Hebraaus, of dat jij niet leest Hebraaus. Geen Israëliër begrepen woord waar het over gaat. En dat is hun moedertaal, Er niet toe. Belangrijk is dat jij verlangt om, om net zoals ik deed met de absoluut vorige week... Dat wij het licht hier in staat zullen zijn om dit te ontvangen. En verlang in je hart dat dit zoger mag jou uh, in samenvloeiing brengen met dat stof, met waarmee wij ons bezig houden. Want geen woord, want in ons leven leven wij natuurlijk, ervaren we leid. Ja of niet? Leid. En wij denken dat het iets hoogs is iets menselijks is... om leed te ervaren. Okay. Leed ervaren betekent dat... allemaal onze wereld... plus al die drie werelden... betekent een verschillende vorm... van leed ervaren... als je dat wil. Alle religiën zeggen... dat je leed ervaren Leed is iets speciaals. Mensen, iemand belt van ons mensen... en zegt voelt so zoveel leed in de wereld. En hij denkt dat hij dan zo so menslievend is, dat het het goed is, dat hij leed ervaart. Ik wil jullie allemaal advies geven, van boven, advies, niet mijn advies, menselijk advies, dat jij geen leed in je, dat jij alles wat er gebeurt in jou, of met jouw familie, of in de wereld, dat jij vanaf nu, wat jouw religie of welke religie dan ook ons vertelt, duizenden jaren, dat jij het niet als leed beschouwt. Want elk moment dat jij iets, wat dan ook, als leed beschouwt, ben jij afgescheiden van de schepper. Iedereen hoorde wat ik zeg? Meeleven met anderen, dat is iets anders. Maar niet leed ervaren. Niet dat jij iets beschouwt als leed. Onthoud dat wat ik jou zeg. Als je dat kunstmatig zelfs elke keer bij jou corrigeert, dan ga je enorm veel vooruit. Dus leed, niet van jou, noch van dieren, noch van anderen, moet je als leed ervaren. Beschouwen. Want als, als je iets als leed beschouwt, betekent dat jij zeg als het ware hey, die heeft dat zo veroorzaakt de schepper heeft het zo veroorzaakt dan ontken jij op dat moment het besturingssysteem van de schepper word je direct naar buiten gegooid van het eeuwige onthouden het is cruciaal het is al menselijk zo religieus en toch is het fout 2000 jaar was het nodig om dat aan de mens te vertellen maar nu niet meer. De mens nu wordt volwassen. geestelijk. Je moet denken, oké. Okay, we zien iets wat niet goed is in jouw ogen. Je. Dan doe je gewoon mouwen, steek je mouwen op. Doe dat iets. Maar niet als leider varen. Alles wat je ziet, alles wat je hoort, als je meemaakt, met vreugde moet je het doen. Oké, hoor je dat? alles moet je met vreugde doen en nooit iets en zelfs als bij jou iets opkomt en dat moet je weten dat op dat moment moet je het rechtvaardigen op dat moment dan betekent dat je op dat moment jij sluit jezelf aan aan het zeloed en op dat moment krijg je licht van het zeloed geen woord in zoger staat overleden het is boven alle leed wat wij gaan leren Boven alle leed, Want in het geestelijke zit geen leid. Zelfs als we iets onaangenaams voelen. Dat weet je dat. Voel voelen dat een beetje als allendig. Dan moet je het voelen. Voel je dat wel. Geef je het. Maar je moet het niet als leid zien. Je moet weten dat, ja, dat het, het feit dat ik nu in de file sta. Of dat het feit dat, het iets, uh, dat ik bezeerd ben. Of benend ben. Of waar dan ook. Waar dan ook. Uh, met, met mij gebeurt of met dat dit moet ik gewoon aanvaarden, klaar is, krijgen, no? dat is. Dat is het artsen, artsen, artsen dingen. Allemaal nodig, maar niet als leed. Dus het woord leed moet je dat nieuw vanaf nieuw weghalen vanuit jouw innerlijk vocabulaire. Ook wij, wat wij nu gaan leren allemaal, daar zit absoluut geen leed. Want ook in onze wereld zit geen leed, absoluut geen leed. Alleen wij zien het zo dat alsof dat leed Ja. <lacht> goed, hè? Goed, hè? Uh, goed, ja. Goed, gedaan. Dat jij, komt de eerste keer en jij niet tegestrijbelt. Dat bedoel ik. Weet je. Want vaak komen hier mensen de eerste keer en die gaan ze tegenstribbelen. Want die zegt: Ik ben ik. Weet je? Ik, ik ben. Ik, ik weet niet meer waar ik ben. Dus ook jij moet ook gewoon niet tegenstribbel, alsjeblieft niet tegenstrijden, dan gaan we allemaal alle peeltjes van ons gaan dan in één richting naar actie en al die peeltjes gaan samen zich verbinden en dan wordt het een, groot, een grote vector een grote vector en dat gaat allemaal omhoog want ik zou ja. Ja. ik zou ja. ik zou ook vorige keer geen, geen dat ...dat wat er gebeurde hier... ...zou ik dat niet kunnen voor elkaar halen... ...zonder dat jullie... Eh, ...dat ik dat samen opging naar boven... ...waarbij ik al jullie stukjes... ...van jullie... ...van jullie bagage... ...onzichtbaar... ...mij had ...want dan kon ik die kracht opbrengen... Alles van jullie heb ik het allemaal opgenomen... ...op een zeer subtiele manier... ...niet dat ik dat zei de self deed, ...maar mijn houding was... Ontvankelijk Om jullie van jullie dat op te nemen. En daarom had ik ook succes gehad. Omwille van jullie en niet omwille van mij. Want thuis weet ik absoluut niet wat ik moet doen. Ja? Over de hele dag weet ik absoluut niet wat ik moet aan jullie zeggen. Ik absoluut niet weet ik. Waarom niet? Dat maakt al die krachten die onzichtbaar naar mij gericht zijn. Naar mij in maar naar mij. Naar het hogere. Maar dan Via mij. Dat verzamelde ik ook in mijzelf als het ware. Ik kom weer mee. En je dan roept dan een groter, uh, hoe zeg ik dat, gebed. Een groter tekort. En hoe groter tekort, hoe groter het plaats is. Hoe groter Kilim worden ze. Kilim dus waarnemingsorganen. En des te hoger licht kan binnenkomen. En daarom, vorige keer was het dat. En nu gaan wij beginnen met zo. Eerst lees ik dan een stukje van in het Aramees. We zien wel in vet gedrukt letter alf, de eerste letter van het Hebreeuws alfabet. En dan nog een, een, een, een hakje of zo. Dat betekent, uh, een letter betekent in het Hebreeuws ot. Ot is letter, ot. En od hier is ook, od is hier ook een paragraaf. Dus wij zullen voortaan zeggen, od Alef bijvoorbeeld, betekent de letter Alef En betekent ook paragraaf Alef wat wij gaan leren. Stap voor stap, wij hebben absoluut geen haast. Langzaam. Het gaat niet om, om hoeveelheid pagina's, absoluut niet. Alles is in Kabbalah, alle Kabbalah is kwaliteit. Dus ik lees hier, leer, ik lees eerst de eerste mamar. Mamar heet het artikel, onderwerp. Hij yes? heet het onderwerp, mamar. Dat is je ook nog herhalen. Probeer niet alles uit je hoofd te... Probeer niet te onthouden. Onthouden is, onthouden is, uh, is een gereedschap van onze wereld. En een geestelijke moet je niet onthouden moet je gewoon dat opnemen in jezelf, het blijft leven in jou. Ja. Maar maar heet dit, dit maar maar, maar maar is onderwerp, heet HaShoshana. Maar maar, ha maar, ha staat het even boven in dat letter in het midden, boven dat letter. Alf. Later hoop ik dat wij nog nog een kameretje zullen, uh, videocamera zullen wij uh, aanschaffen met Gods hulp, waarbij een camera zal achter mij staan en gericht zal zijn op mijn, op met de vinger waar ik ook waar ik lees, ja. en dan nu en dan zullen we dan later zullen we dan ook uh, Rodri, hoe zeg het, montages doen, weet ik veel de regisseurs komen dan, tv, producenten. Ja. en dan zijn we verkocht God, be God, be God behoeden ik begin even, ja en nu begin ik Aramees eerst le le lees ik dat eerst de hele god in het Aramees en dan ga ik over naar Sulam, naar beneden, het midden ergens ook zie je dat ook Aleph, kleinere oord later Alef. wie meer weet van de Braus, kan ook misschien niemand anders laten zien en in het midden en daar is dan komt een ver vertaling in het Hebreeuws. doet dat nogmaals Doet er absoluut niet toe dat jij niet weet. Absoluut niet. Dat jij verlangt daarnaar, dat je kijkt naar die letters. En. Het wonder zal komen, absoluut. Het wonder is, wat is het wonder? Jezelf in overeenstemming, door jezelf in overeenstemming te brengen met datgene wat wij lezen, en te samenvloeien daarbij. Patach. Dus Rabbi Fiskië, boven wordt geschreven in het. In het Kader Rabi Hiskië Patach Kif Kishoshana Ben Ahochim Man Shoshana Da Chmeset Israel Begin de It Shoshana Ve It Shoshana מה שושנה דייגי ון החוחים ונגסה אית בא סומק וחבר אוף חנסת ישראל אית בא דין ורחמי זה עוד צוו פרטלת dat wij het is belangrijk dat we ook horen. Zelfs horen daarvan geeft meer dan alle boeken die geweest zijn, zijn en tot de komst van de Messias zullen zijn. Zelfs als wij niets begrijpen. Ma Shoshana, it, ba Tlisar Elin, Alin, of Knesset Israël, it, ba Tlisar Mechilin de rachabe, de sacharin la Mikul Sitra, of elokim, de hacha, mishaata, de itkar, apik, tlisar, tevim, de le sachra, lechneset, israël, ulenatra. En u vertel ik dat. Niet ik vertel dat, maar ik vertel het, die woorden in het Hebreeuws van Jehoede Ashlag himself. Dat is dan ergens in het midden, zien we ook de letter Alef, dezelfde letter zien we, rechts. Alles gaat van rechts naar links. We zullen het ook leren, dat alles in het heilige, alles gaat altijd van rechts naar links waarom zijn dan, waarom hebben de meeste volkeren toch alfabet van links naar rechts? Nee. Niet Om, ongerecht, zie je wat John Goetz zegt, ongerecht. De, niet alleen dat alles wat bestaat heeft recht. De volkeren hebben van links naar rechts al uh, leren ze, lezen zitten. Waarom? Van niet gecorrigeerd naar gecorrigeerd. En Israël moet het niet dat Israël heeft het voor... moet het hogere... wat, hij moet, wat Israël moet... Uh, wat zeg, uitdragen. Niet dat het van Israël is. Maar Israël moet het uitdragen. Zichzelf transparant maken. Moeten dat uitdragen... naar alle volkeren. Voor zichzelf... en voor alle volkeren. Voor de hele mensen. Links... de nee, rechts is altijd... Recht is volmaaktheid, laten we zeggen. Van rechts naar ook rechts is niet volmaaktheid, zullen we zien. Maar van rechts komt licht altijd. En van links komt wijsheid. Licht en wijsheid. En de werkelijkheid, ware werkelijkheid, is in het midden. Zullen we ook zien: dat is niet van rechts en niet van links. Dus niet dat het volk Israël ook wil van rechts doet. Dat, die, dat, die dan, dat het dan beter is, maar ook dat is niet uh, de werkelijkheid, niet de ware realiteit. En ook niet de wijsheid. Kijk nou, de, de volkeren, hebben ze dan niet de wijsheid? Absoluut hebben ze de wijsheid. Het staat ook geschreven, dat um, als men zegt jou dat de volkeren wijsheid hebben, volkeren betekent niet alleen wij scheiding maken, geen scheiding in Israël, en volkeren. We zeggen altijd, alles is in de mens. Israël, de eigenschap. Israël, kracht Israël, is in de mens. En volkeren zijn ook de kracht in de mens, die dan van links zijn. Ja? Dus rechts in elke mens, dat is dan Israël in elke mens, begrijp je? En links in elke mens is de kale wijze. Kan je leven van kale wijze Ook niet. En daarom is ook in het Westen enorme wijsheid. En toch geeft het geen ver vervulling. En weet je dat? en recht is alleen maar licht geven. Ook niet genoeg. Dan moet je ook wijsheid hebben. Dus tussen die twee. De... Het werk wat gemaakt is tussen links en rechts. Daar komt de Torah. Torah is het de middenweg. Hoort je dat? De middenweg. Dat is wat de hele zoger ons leert. Dat is wat de mensheid gegeven is. En dat is wat de hele zoger is leert ons. Die middenweg. Dus de ware realiteit. Niet alleen het lichtje van, het licht van rechts. Dat alleen maar geven, geven. Nou, er bestaan ook nog zware kracht. En recht is alleen maar kale wijsheid. Nou, kijk naar, naar een. Ook naar een. Uh, iedereen die wijsheid. Als je die een beetje. Hm, toch wil. Maar het, het geeft geen licht. En dus die twee. Die wijsheid. Die rechterlijn. Krijgt een beetje wijsheid in zichzelf. En de linker krijgt een beetje van rechts licht. En, dan, en die beiden hebben dan een stukje zichzelf een beetje verzwakt. Hun eigen eigenschap. En daardoor verkregen zij Torah. Het leven. Het leven is in het midden. Nu er niet toe wat we zeggen. We zitten in Zorger. Vertaling van Rabbi Jude Hasulam. Zit op beneden. Hasulam. Vijf letters staan. Hij vertelt het zo. Rabbi Hiskia patach. Rabbi Giskiah opende. Vaak wordt het zo begonnen. begonnen. Wat, wat heeft hij geopend? Hij opende zijn mond. Hij opende Torah. Want die tien. Tien. Tien groten die schreven, Die hebben dan deelgenomen. Als het ware aan dit boek. Zoger. Onderleiding van. Uh, Jehoedab. Uh, van. Van. Van Rashbi, van Shimon Bar-Yochai. Uh, allemaal hadden zij over, citeerden zij eerst een stukje van de Torah, een stukje van de 24 boeken van heilige boeken. 24 boeken. Ze citeerden zo, meestal citeerden zij boeken van Mozes, maar soms van Yesaias, Jes soms van Jeremias, soms van. Uh, psalmen, erg vaak over de, het hooglied, Wat absoluut kabbalistisch. En ze, schreven ze eerst een, zeggen, een vers, een heilige vers, uit de Torah, alles is Torah, Tanach heet het. Uh, en dan gaven ze hun uh, bevatting daar. En ze begonnen daarover te hebben. Iedereen begrepen? Dus het is als commentaar gaven ze dat. Uh, hoe moet je dat begrepen, die, uh, die geestelijke processen die daar plaatsvonden in dat universum? Eén ding direct wil ik jullie waarschuwen: alles wat wij lezen nu, zullen ook natuurlijk personages plaatsvinden. Moses, weet ik veel. Allerlei personages moet jij direct nu zeg ik jou, niet aan mensen denken. Natuurlijk hoe kan dat we, hebben, we zijn allemaal opgegroeid in de Torah, in de, in de Bijbel, dat het over mensen gaat. Alles wat we leren, we leren de Torah van de wereld absolute. Allemaal, allemaal namen van de Schepper. De hemel is een naam van de Schepper aarde is het ook bepaalde kracht in het in Hebraeus in allemaal de namen van de schepper Moses is absoluut de kracht bepaalde kracht in de schepping scheppingskracht en moet je niet zien een mens van natuurlijk was het ook een mens ooit die ook alles wat alle mensen die, alle personages in het Torah ook natuurlijk waren mensen. Alles wat boven, zo boven, zo beneden. Moest een keertje iemand zijn, Moses. Interesseert ons Moses van vlees en bloed? Absoluut niet. Welke, welke maat van zijn schoenen was? Dat moeten dan allemaal de anderen leren. Die dan leren dan dode kennis, ook belangrijk, geschiedenis dat cultuurgeschiedenis en ze maken daar allerlei expedities naar Ararat om te zoeken naar restjes van Ark dat was ons absoluut ons interesseert ons niet, dat is een menselijke aangelegenheid natuurlijk dan dat zij kunnen daar enorme prestaties leveren ze kunnen dan uh, dissertaties schrijven, doktoren worden professoren noem maar op, het interesseert ons absoluut niet onthoud dat allemaal wij leren absoluut andere Torah, andere Bijbel, dan alles wat jij, in je wat jij ooit, wat de mensheid ooit begreep. Begrijp je dat? Hier zit absoluut geen leid. Leid komt door alleen door niet gecorrigeerd zijn. Ervaart de mens leid. Als een mens steeds meer en meer gecorrigeerd is Ge gecorrigeerd betekent zich naar de wetten van het helaal schikt dan, dan kom je te langzaam aan tot het ervaren dat er geen leid is het kan hem absoluut niet scheiden of die leidt of die niet leidt. of die iets geweldigs ervaart of die iets van, van beide kanten profiteert van beide kanten kunnen we leren hebben we dat van rechts leren wij wat leren weer Komt er licht in mij opeens. Dan kan ik het gebruiken. Van links komt mij wat bij mij dat kale wijs zit. Ego en al die andere dingen bij mij. Die vragen mij, wat is dat allemaal? Ja. Ook daar kan ik ook van leren. En dat is, geeft mij dan trek mee om mij af te scheiden van de enige scheppende kracht. Ook dat is ook goed. Dan moet ik ook opbrengen die kracht om mij niet te laten... Beide zijn anders of weer robots zijn. We maken een kleine pauze, pauze en dan gaan we door met zogger. En dan kijken we misschien of we dan nog ets gaan je nog dit deze keer nog halen. Nee, dan gaan we gewoon door met de zogger. We gaan verder. We gaan verder. Zie je? Iedereen mag eten, drinken, wat je wil, maar ik wil dansen. Ik wil dansen, dansen, ik wil dansen, ja, ik wil dansen. alleen. We gaan verder. Nee, niet op Zie je? Heel mensen gaan. Mensen gaan als het heilig is, dan gaat het altijd, altijd een beetje Mens... ja, de mensen wil vlug, vluchten. Maar, Hey, aandacht, even aandacht, we gaan verder. Mensen, even, even rustig. Het is, wel, het is wel wat ik in de haal, wat ik hier wat zich voordoet en natuurlijk is het natuurlijke zaak. Want altijd wanneer, hoe hoger is de heiligheid, heiligheid betekent de geestelijkheid, het overeenstemming naar de, naar de hogere krachten. Op dezelfde moment, op de, in dezelfde vorm, in dezelfde kracht, stijgt ook natuurlijk de onreine kracht. Ook die onreine kracht die wil graag profiteren, want onreine kracht, dat wil niet zeggen dat dit slecht is. Maar onreine kracht wil graag direct profiteren van het licht, van het ware licht. Het? Als wij het hebben over zoger zullen zien dat allerlei krachten zullen zich afspelen waarbij die ons als het ware weerhouden om ons met Zogar bezig te houden. Heel? Of andersom zal dit, ons slecht beginsel, zal ons allerlei dingen erg fijntjes gaan ook Als je ziet bijvoorbeeld dat jij persistent bent, om Zogar te leren en je in de boom des levens, dan zal die als je ziet dat jij toch wel doorzetter bent, dan zal je zeggen, ja... Het is wel goed dat je zo gaat goed, Maar het is niet voor jou. <laughs> het is niet voor jou, jongen. Is, dat is voor hogere. Je bent een gewone jongen. Gewone, je moet het niet doen. Natuurlijk, ik zie wel dat. Natuurlijk, je hebt de kracht. Doorzettingskracht. Maar het is net een domme kracht dat je hebt. Je hebt geen brains in je hoofd. Dan moet je het niet doen. Dus op allerlei manieren zal dan jouw. Jou, Slechte beginsel, Jeet of wat is slechte beginsel? Jouw ego. Want jouw ego wil graag profiteren van alles. Jouw verlekkeren. Waarmee kan je ego verlekkerd worden met zoger? zit geen leed. Die ego die profiteert van jouw leed, die wil graag dat je leed. Want leed betekent dat jij bepaalde, dat jij bepaalde krachten. Uh, brengt naar beneden, als het ware. En, ver, je, zeg het, verduister die krachten. In de vorm van leed ver, ver, vervang je ze En dat is natuurlijk wat onreine kracht profiteert direct daarvan. Als je gaat leiden, zegt je leed. Kijk nou hoe de mens heet. Allende in de wereld. Als je zegt dat er allende in de wereld is, dan moet je weten dat jij al op dat moment gepakt bent. Dat jij bent ingepakt op dat moment. Dat ego heeft jou al in zijn kracht, in zijn macht gehad. Al lijkt het ons zo religieus, zo fijn om aan de mensheid te kijken hoe de mensheid leidt. Zullen zal het allemaal erover hebben. Het zal dus altijd afleden, ja. Afleden. Manoeuvres, allerlei manoeuvres, zal het bedenken. En niet denken dat het al over een jaartje heb ik al dat allemaal voor elkaar. Nee, dan zal die zich vermommen in nog fijnere vorm van jouw vriend of een andere vorm. Maar die zal ook meeleren met jouw zorg. Het is de vijand, niet vijand bedoel ik, het is ook geen vijand. Maar twee krachten bestaan. Ja of niet? Rechts en links. De hele zoger zal ons dat leren. We gaan verder. Want Ik heb gezegd: ik stop te praten en laat de zoger praten. En dat lukt me zeer. Ook ik word uh, door mijn slechte beginsel overdonderd. En ik probeer zelf te praten in plaats van de zoger aan de zoger, uh, kans te geven. Ja? Ik heb gezegd: pagina tot ja, dat Nee, ik bedoel, 1 in het hele document van 378 eigen 78 pagina's. Het hele document, het hele document wat we nu gaan leren, dat is over 1, Agnema heet het, telt 378 pagina's in het PDF-document. Daarvan moet je beginnen met 128. He? Vanaf 128. Dan heb je 250 pagina's die wij moeten leren. Duidelijk? Je begint met Oké, okay, maar dat is één. Eén één van zoger zelf. Daarvoor waren allerlei andere inleidende dingen die wij niet gaan bestuderen. Allerlei, allerlei aanbevelingen, dat was geen zoger. Dat is de zoger waarmee de zoger begint. Oké? Okay? Dus vanaf a, 100, 8, 100, 128 begint de eigenlijke zoger. En daarvoor waren allerlei, allerlei dingen die dan, allerlei inleidingen, allemaal niet zoger zelf. En dat is het begin van de zoger zelf. Iedereen begrijpt het? Oké. Okay. Dus wij beginnen echt. Maar die zitten dan ook niet in het PDF-document. Zitten in het PDF-document. Van, vanaf, vanaf in het PDF-document. Dat is een hele goede vraag. We hebben geen haast, absoluut geen haast, met het leren van zomer. Als je dat zo'n vraag hebt, 128ste pagina. 128, dat is het begin van zomer. Nee, dat is de pagina. Kijk, we hebben er, herinneren, ik heb speciaal laten zien dat de eerste pagina zover, een, een paar lessen geleden. Kijk, geef niet, doe het er niet toe. Ja, dat geeft niet dat je het. Je hebt moeite gedaan, dat is goed. Dat telt. Elke pagina die je verkeerd hebt gedrukt, je hebt gedrukt het voor het goede. Daar gaat het om. Oké, okay, iedereen begreep het? Dus de pagina 1, pagina 1 betekent pagina 1 van de pagina 1. Maar niet in Latijnse, niet in, in, de, in de Arabische cijfers. Ik heb niets tegen Arabische cijfers, absoluut niet. Maar we leren die Arabische. ja Oké. Okay. Iedereen weet het al nu? Mag ik kijken? Iedereen heeft dat, dat deze, deze pagina. Iedereen ziet het? Deze pagina die wij ook op onze les hebben. Wij. Ja, ja, precies. Dat is dan de eerste pagina van zover Daarvan zijn... Je toch is Ja. Toch okay. Natuurlijk, ik ga verder. Ik ga dan de volgende pagina al leer, lezen. Doe er niet toe. Luister gewoon. Langzamerhand zal het er... Uh, inkomen. Ja. Dus, nu gaan we verder. Ja. Luister. Dus, de, uh, de vertaling van wat we hebben gelezen. Ik zal het zo doen. Ik zal een klein stukje Hebreeuws doen en direct vertalen in het uh, Nederlands. Want het Aramees het Aramees, wij weten wel, dat is het, de meest innerlijke uh, weergave van krachten in het heelal. Aramees van de Zor. En daarop zit, de eerste wat daarop zit, is het Hebraeus van Kabbalah. Dus Hebraeus van, van de Torah, die hier ook verwoord is. Dat is dan, als het ware, omhulsel, is dus ook absoluut heilig absoluut Weergave van, van de krachten van het heelal. Maar het meest innerlijke is het Aramees van Zor. En daarom elke volk heeft ook zijn eigen religie of zijn eigen heilige Allemaal klopt. Maar dan zijn hier weer nieuwere, meerdere omhulsels om die epicentrum, het epicentrum van het heilige. Het is net als die, weet het, heb je daar ook bij die, weet het, mieren. En dan er staat een mieren, mieren, hè. En daar zit een mieren, mieren moeder. En alles werkt op voor die Hoe moeder. Hoe dieper, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe dichterbij kom je bij die, bij, die bij, de, bij de moeder, hoe meer bewakers staan daar. Hoe moeilijker het is daar te komen. En hoe eervoller is daar en moeilijker de dienst. Zo is het ook. Daarom ook. Dus we gaan verder. Daarom, da, daarom is het belangrijk dat ik het ook eh, lees voor. dan haal ik het van het meest innerlijke. Begrijp je dat? En niet alleen in het Nederlands. Of in het, in het Frans. In een welke andere taal. Samen is het goed. Dan haal ik het van het meest innerlijk. Dan ga ik naar een omhulsel. Een ander omhulsel. Maar dan pakken we de innerlijke wil. En niet beginnen we met omhulseltjes. Vergeet u? Wij komen wel tot omhulsels. Maar niet beginnen we met omhulsels. Want over de hele wereld wordt omhulsels gedoseerd. de hele wereld beginnen ze met Kabbalah over Kabbalah. En nergens het is het Kabbalah geweest. Ook die twee cursussen wat ik gaf, absoluut ook zoger. Maar. Ik heb het gegeven in omhulsels. En nu doen wij dat zonder omhulsels. Je dat? Rabbi Hiskia Pattag, Rabbi Hiskia opende. Opende de vers, opende de, de boek, het boek van Torah, opende zijn mond, alles samen. Rabbi Hiskia patach. Ja, ook discussiëren, open de discussie. Dat kan ook. Katoef, het is geschreven. Kishoshana ben Agohim. Als lily, lily is goed, als lily tussen de dormen. Nee, het is over oh, de hele wereld verteld, het als roos. Ik had jullie verteld, dat ik zag ergens. Toen ik nog in mijn vorige incarnatie was als zakeman, ik zag ergens aan de tafel met mensen en, en, die, en die allemaal dronken, dronken na, na, na cognacjes, cognac, allemaal dronken ze nog uh, Coca-Cola. En ze vroegen mij Coca-Cola en nee. En nog een keer, nog een keer, en er was een jonge man, ook een zakeman, een zoon van, de, van een van de zakemensen. hij zegt tegen mij, hij zegt zo, kijk, zo verbaasd, hij zegt, de hele wereld drinkt Coca-Cola. Maar meneer Poortner niet. Zo moet je ook bereid zijn om willen van de kern zeggen: de hele wereld drinkt Coca-Cola, maar ik niet. Mag ik dat doen? Niet dat jij een, een dissident wil worden, God behoeden. Je wil juist eenheid nastreven met de hele wereld. Maar dat kan je pas doen wanneer je absoluut onafhankelijk wordt. ...van alle andere mensen. Dan kan je pas mensen... ...mensheid gaan liefhebben. En niet dat liefhebben met het... ...omhelzen en allemaal... ...en zingen met elkaar... ...weet ik veel... ...en allerlei dingen en drinken met elkaar... ...en omhelzen en lachen met elkaar. Moet je ook doen wel, maar van binnen moet je alleen... ...vreugde beleven en beleven alleen met één bron... ...in verbinding komen. Dan kan je pas de hele wereld... ...stap voor stap gaan liefhebben. En anders wordt het een... Over, overspel. Jouw ja, geestelijk overspel, dat jij. Ik heb de hele wereld lief. Zo. So, dat uh, ja, uh, is, is niet. Eerst werk aan jezelf, dan kan je pas iemand lief hebben. We weten absoluut niet wat liefde is. Kay? Er is geen liefde. Er bestaat geen liefde. Absoluut geen liefde bestaat. Er zijn allemaal spelletjes. De eeuwen, de generaties, spreken we over liefde. de religie spreekt over liefde. Wat is liefde? Absoluut bestaat geen liefde. Wat is liefde dan? Wat, is dan, wat, is, wat bestaat wel? Overeenkomst. Het streven overeenkomst met de wetten van het heelal. zijn met de krachten van het heelal. Dat is wat we kunnen zeggen. Dat is wat wij noemen liefde. Maar niet iets anders. The world. Rug, in onze wereld. Ik krab jouw rug, opdat jij mijn rug zou krabben. Dat is liefde in onze wereld. We gaan verder. Dus, bena we hebben gezegd, zoals so Lili onder de doornen. En natuurlijk, een mens, van, een mens van onze wereld, die hoorde wel onder de doornen, dan natuurlijk dacht hij dat het... Dat het dat het roos wordt, dat het roos wordt, daarom vertellen ze als roos, en niet als lely terwijl het het lelie is, want het komt van het tweede hoofdstuk, tweede vers, van het hooglied, Shir Hashirim, en daar spreekt Salomo, koning Salomo, over lely en lely heeft die eigenschappen, niet lely zelf, en als plant. Maar de eigenschappen van lelie worden als het ware uh, aangesproken, aangekaart om bepaalde vergelijkingen te trekken nieuw. Hier in zomer. En daarom hebben ze dan gezegd hoe kan lelie onder onderdormen zijn? Nee, dan moet het wel ons verstand die dan maakt conclusies trekt en zegt dat het roos is. En toch is het lelie. En wel, en wel iets als roos ook onder de doornen zijn. Moeten we het zien? Lelie onder doorn. Oké? Okay. Waarom? Zelfs als het in onze wereld anders is. Zoger spreekt geen woord over onze wereld. Hij brengt, brengt ons gevoel voor het geestelijke. Hoe kan kunnen mensen anders leren van het geestelijke dan in de taal van de mensen? Dan zeggen ze het over lelies, spreekt. Oké. Okay? Dus dat is, laten we zeggen dat het uh. lelies. is. Huh? Oh, eh, en leli in marion. Oh precies. En lelie groeit ook in, in water. Maar en niet in je water. Door, en, ja. Oké. Okay. Okay. So, aan, aan, aan de ene kant is het wel. Het is ook heel erg goed. Dus lelie, Kijk eens wat kijk een interessante combinatie hoe Zogar ons dat bijbrengt. Kijk eens. Lelie onder de doornen. Dat is speciale uitdrukking, dat betekent leri, dat is aan de ene kant, staat het als het ware in water, is vrij, is zuiver, is wit. Aan de andere kant is het net als roze omringd door doornen, door onderin de kracht. Weet het dus aan de ene kant, is, aan beide kanten, zit het wel daar iets wat zo er ons bijbrengt En Niet alleen kiezen voor of voor rozen. Of voor lilies, Zitten beide de renoot. En wat dan? Kan het zo zijn? Het is uitdrukking van de geestelijke kracht. En niet weergave van wat er daadwerkelijk bestaat. Zoiets of niet. In onze fauna. Van onze wereld. We spreken over de fauna. En flora van het geestelijke. Van krachten in het geestelijke. En we leren hun eigenschap. Wij komen met jullie in het land van het geestelijke. Waar wij, absolu wij absoluut niet in staat zijn met geen andere meel te ervaren. Want wat wij nu gaan ervaren, is het ervaren langzaam. De hele zorg is gericht om de mens te brengen naar het, naar het ervaren van datgene wat zich bevindt. Uh, Buiten alle gravitatiewetten in. Buiten de zwaartekracht van de mens. Die trekt, trekt ons allemaal naar ons toe. Terwijl we toch blijven onze zwaartekracht, zwaartekracht ervaren. En toch zullen we in staat zijn om in ons op te bouwen bepaalde plekken waar die wetten van. Gravitatie, met een aardse, met een aantrekkingskracht, niet meer werkzaam Dat is ongelooflijk. En daarom zullen we verkrijgen een absoluut nieuwe dimensie van, uh, van leven. Niet zwaard op wit, niet, niet links-rechts. Maar iets wat fijn in het midden is. En niet dat aardse. Uh, gouden gouden weg. Dus ook komt van het geestelijke dat begrip dat men zoekt naar ook naar de gouden weg. Maar het is niet door mensen handen op te bouwen. Dat is allemaal wat ze zullen leren. Dus Kershashana Benengoghi als Lily onder de dormen. Zo moeten we aanvaarden de woorden van zogar zoals ze zijn. En niet proberen het. Te laten rijmen met wat wij weten. Ons weten moet absoluut nieuw, als het ware, uitgeschakeld zijn. Want als je blijft nieuw hangen aan je lege eigen weten, hoe kom je dan in het ervaren van een absoluut onbekende dimensie van eeuwigheid? Oké? Okay? Dus ervaren betekent los jezelf trekken. Niemand, niemand ontneemt jou, jouw verstand, verstand. Dat blijft altijd jou. Ja. Maar je verkrijgt extra dimensie. Nee. Dus morgens gaat het weer wekker op. Je gaat weer dat trampakje, of een, of, of een fiets, of een weet ik veel van alles. Je gaat alle dingen doen. Maar intussen zal je ook iets ervaren wat eeuwigheid is. Waar het alle leven naar ons toe stond. Dus Kijk goed wat hij zegt. Zoals Lily onder de dornen. En hij vraagt, hij stelt een vraag. Hij vraagt een vraag. Mahi Shoshana, wat is die Lily? Ja, dus die rabbi Hiskia, die een van die tien, die dan de zoogreif is geweest. Samen deelde tien van die tien, Svirot, tien mensen. ...van zoger. Hij zegt, wat is dan die... ...wat is dan die... Leli? Wat is de bedoeling? Hij nam een stukje... ...van hij nam een vers uit het hooglied. En hij begon over offer te hebben. Oké? Okay? Waarom? Het gaat ons niet aan. Wij, worden, wij willen ons laten leiden... ...door die grote kabbalist. Waar hij naartoe... ...waar Zohar ons naartoe wil leiden. Waarom is dat zo... Niet Ja, yeah, we zeggen, wat is dan Mahi Shoshana? Wat is die leli? en hij antwoordt, zelf die rabbi, fieskeer antwoord. Zo hij knesset Israël. Dat is verzameling van Israël. Nou, dan zeg je dan, ik ben Hollander, wat heb ik nou met Israël te maken? absoluut niets te maken met Israël. We hebben gezegd, alles wat wij spreken, de hele, alle, de hele spreken alleen maar van geestelijke krachten. Dat heet Israël. Dat moet voor jou, bij jou absoluut niet iets opduiken van, van, van dat het Israël is van, de, van vlees en bloed van hier. Ook dat klopt. Maar alleen wanneer Israël zich in overeenstemming brengt met hun, met hun woorden. Dan wel. En anders is het ook geen Israël. Dus Israël zegt je. Dat is het. Verzameling van Israël. Oké. Okay? Knesset Israël. Ook Knesset bestaat. Ook parlement van, van, van uh, Israël. Moeten we ook niet eraan denken. Geen woord in Zoghuis spreekt. Over onze wereld. Trouwens. Even Als. De Torah. Zelf. Torah spreekt. Bijbel spreekt geen woord over onze wereld. Nou, hoe kan je dan als christen of hoe kan je dat als, als een, als een, als een traditionele jood, dat pikken van mij? Ik geef geen woord van mezelf. Dus geen woord over onze wereld. Absoluut geen woord. We zullen allemaal leren, wat is hemel? Wat is aarde? Want om het geestelijke weer te geven, er is bestaan geen andere middel. Er bestaat geen andere middel dan de taal van onze wereld als het ware gebruik. Oké, okay? maar er wordt gebruikt de taal Aramees en Hebraeus. Dus die twee vormen die twee van de taal, die dan authentiek nog behouden gebleven. Waarin al die krachten uh, in hun authentieke vorm voortbleven. Dus wat zegt je? Wat is dan die Shoshana? Wat is die lady dan? Hij zegt: Dat zit dan onder die doorns. Hij zegt: Dat is Knesset Israël. Dat is de verzameling van Israël. Hoor dat allemaal. Nieuwe begrip. Verweer jezelf niet. Probeer geen voorstellingen te maken. Elke voorstelling dat jij maakt is a priori, zeg dat fout dus absoluut probeer geen voorstellingen te maken de bedoeling is niet dat jij iets gaat begrijpen. als je gaat ervaren dan kan je begrijpen, en niet omgekeerd ervaren brengt met zich begrepen ware begrepen en niet begrepen met je hoofd kom je nergens in het geestelijk. voorzichtig daarbij we hebben geen haast met zoger één als we één vers. Twee, drie regels. Zullen we behandelen per les, maar zoals dat het hoort. Dat wij die contacten hebben, dat wij brengen naar beneden. Zou voor ons voldoende zijn. Voor ons is belang waarom is het voor ons voldoende. We hebben nog geen kilim, we hebben nog geen waarnemingsorganen ontwikkeld... ...om het geestelijke te kunnen opnemen. Om de smaak van het geestelijke te, te hebben. Daarom zitten we, beginnen we altijd Kabbalah leren waarbij we absoluut nog geen... Je hebt geen maag ontwikkeld nog voor het geestelijke. Daarom zit je zo, dan is het moeilijk om, eerst, om vooral de eerste keer... En langzamerhand, en langzamerhand gaat bij jou dat licht van zoger gaat bij jou dan die waarnemingsorganen uh, ontwikkelen. Het gaat als het ware inkerven in, jou, in jouw innerlijk, wat nu als één blok gevoel is, ongedefinieerd. Eten, drinken, nog andere dingen. E, eten, weet je, eten, drinken, wat nog meer hebben we? Mechanische wrevingen. Mechanische wrevingen. Wat nog meer? Mechanische wrevingen, wat nog? Wat is jouw leven? En wekker gaat op. En dat is alles wat we hebben in onze wereld. Niets anders. Dus daarmee ontwikkel je door zorgen, ontwikkel je jezelf, laat je jezelf ontwikkelen. Jij moet laten. Niets anders moet je begrijpen. Jij moet laten. Weet je dat? Niet vasthouden aan mijn ik, ik, ik en al ik. Ja, het blijft altijd uh, gods gedankt, leven. Ja, ja. Ik kan dat niet afkomen van jou niet. Ja. Dus dan moet je niet bang zijn dat je hem verliest. Ja. Maar je moet je laten uh, doorzogen, uh, bewerken, als het ware. Jezelf als, als was. Nou, weet je, was van, van kaars. Als witte was. op Jezelf opstellen van binnen, ontvankelijk. Waardoor jij zacht wordt, als het ware wit en zacht, als was. Om matrijs. door matrijs. als het ware door licht van zogenaamde, Laten daar uh, inprentingen te maken. Waarin het licht kan binnenkomen. Anders, hoe kan je dan binnen, binnenkomen licht komen? Als, als er geen inkervingen in jou zijn. Oké? Okay? Dus, nu hebben we een nieuw element. Knesset Israël. Wat het is, zullen we zien. Shehi, malgoed. Kijk, hij gaat het hier, ziet u dat met uh, wat, hoe zeggen dat, lichtere letters. Dus niet, niet dikke letters. Geeft ook een klein beetje commentaar, Jehuda, Wat is de Knesset Israël? Dat is malchut. Dat is malchut van de wereld, absoluut. Dus we hebben gezegd, absoluut, we hebben gezegd, dat is absoluut tot hier. Dus alles heeft tien sferot, We zullen ook zo leren dat. En de laagste, altijd maalgoed, is dan, is dan de verzameling van alle krachten, is dan maalgoed. Ja. Maalgoed is dan, van alle tien sferot is maalgoed uh, de, de, eigen, de eigen, het eigenlijke schepping, als het ware. Het fysieke. Huh? Het fysieke. Nee, we spreken niet over fysiek. We spreken... Kijk, het is... Laten we zeggen... Er zijn negen krachten. Alles bestaat uit tien. De tien emanaties van het licht. Negen daarvan, negen bovenste, dat is... Dat zijn... Um, eigenschappen van het licht zelf. Eigenschappen van de schepper. En de tiende... Maalgoed. En ook... een Maalgoed maal goed, is dan... De schepping zelf want de schepper wilde graag een schepping scheppen dat uniek zou zijn maar ook de maalgoed heeft in zichzelf ook tien ja of niet, we zullen we allemaal zien negen van de maalgoed zijn ook weer eigenschappen van het hogere, alleen maalgoed de maalgoed dat is dan de eigenlijke schepping en we voelen het ook in onszelf zelf, stap voor stap wat willen we? We gaan niet verder dan wat Zoger ons vertelt. Ik probeer het ietsje, geef ik een klein beetje commentaar, klein beetje toelichting op Jehuda, maar een klein beetje laten we Zoger ons als gids aanstellen. Uh, ja? En ik alleen een uh, klein beetje doe het. Ja? Dus, Shahima ja. al goed. Dat is Israël, dat is mal goed van. Uh, Absoluut. Absoluut, dat voeg ik erbij. Gewoon als je iets niet begrijpt, doet niet, doet er niet toe, want straks komen er allerlei dingen tevoorschijn in het hele panorama-theater uh, van scheppende krachten. Allemaal. Dus dit is niet belangrijk. Of wat is, is dat malgoed? Welke malgoed is dat? Gewoon wat ik op dat moment zinvol heb leg ik een beetje uit okay? natuurlijk, het is handig wel dat jij die twee cursussen onder oog hebt, die we hebben gehad dat je het gewoon stap voor stap doorneemt, maar ook zonder die cursussen mag je ook deelnemen maar toch wel, het is wel voor ons een teken dat jij toch werkt ook aan die dat jij als het ware geschikt bent om werk aan jezelf als je die andere korsussen ook aangeschaft hebt. Dan, of je dat doet, hoeveel je dat doet, hoe snel je dat doet, dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar dat jij dat allemaal daaraan werkt. Nu gaan we verder. Mishum, kijk. Mishum seyesh shoshana. Veyesh shoshana hij zegt omdat er bestaat leli, en nog bestaat ook een leli. Dat betekent, er bestaat leli en er bestaat ook een andere leli. Ik wil vergelijking trekken. Tussen twee vormen van Lely. Okay. Maar. Net zo so als. Uh, Lely en Lely. Die tussen de dornen is. Jezba. Adam. heeft Die Lely heeft. re rood. En wit in zichzelf. We hebben gezegd, we bedoelen een lelie... die toch wel eigenschappen van een beetje van roze ook heeft. Dat heet hij als dus rood en, en wit. Hij zegt net zoals een roze, ...oh sorry, een lelie... die onder de doornen zit, en die heeft dan twee kleuren in zichzelf, twee tintjes in zichzelf. Niet tintjes, maar tintjes. Adom en Lavan, dus wit en rood en wit. Af Knesset Israël, zo ook Knesset Israël, verzameling van Israël met al de kracht, malchut van wild en siloed. Din, verachamim, heeft in zichzelf Din, gestrengheid. En Rachamim en barmhartigheid. Kijk nou, welke vergelijking trekt Zohar om ons stap voor stap gevoel te brengen in die geestelijke familie? Ja? Dus Knesset Israël, dat is de maalgoed waaraan alle, al het goede bij ons naar ons komt. En die zegt nou, die heeft dan, net als Lely heeft, rood en wit wit is natuurlijk altijd hoger dan. Fijner dan rood. Wat in wit ziet geen onreden. In rood ziet wel toch iets. Ja of niet. Zo zegt hij ook in het, in het. Knesset Israël. Maar goed. Die heeft ook in zichzelf. Die heeft ook dien. Dien betekent gestrengheid. En rachamim. En barmhartigheid. Want wij weten. Dat de schepping is opgebouwd. Hij, die twee krachten. Ja, genade en gestrengheid. Zonder die kan je niet, kunnen we niet. Zo is de schepping opgebouwd. Dat zijn de twee krachten die werkzaam zijn in het heelal. Oké? Okay. En wat er verder gaat gebeuren, hoe dat verder, hoe moeten we dan tussen die onder, met die twee krachten omgaan, dat leert ons zo. Maar nog een keer zeg die Feder, ma shoshana, dus hebben het één vergelijking gemaakt, één vergelijking. <coughs> en nu de tweede Feder gaat, ma shoshana, net zoals so leli shoshana, Yesh bij Yud Gimel -alim, net zo so als Leli heeft dertien bladeren, bladeren, bladeren, bladeren. bladeren Kach kneset Israël. Zo so ook kneset Israël. Niemal goed. Jez, Ba, Jod, Gimel, Midot, chamin Heeft dertien uh, eigenschappen van barmhartigheid. Ha, sove, woot, ota, die haar omringen. Mikol, zada, van alle kanten. ...de tweede vergelijking hebben we. Dus wit en rood... ...van lelie... overeenkomt ...met... ...din en rachamim... ...met... met ...gestrengheid... ...en barmhartigheid... ...en een, andere, een, andere, een ander element... ...van die lelie is... ...dat de lelie bestaat uit dertien... ...net zoals de lelie bestaat uit dertien bladeren... Zo is ook Knesset Israël omringd door euh, dertien eigenschappen van barmhartigheid. Kan je je voorstellen? Dus ook wij allemaal die kabalen leren, die al zover zijn, niet zover die aan toe zijn om ons in overeenstemming te brengen met die maalgoed Knesset Israël. Ook wij door het leren... Van die hogere bestuurlijke krachten. Dat is allemaal bestuurlijke krachten van het bestuur van het helaal wat wij leren. Als wij dat leren, zullen wij ook op ons projecteren, laten, op ons laten inkerven dezelfde dertien eigenschappen van barmhartigheid. Zullen wij ook ons laten omringen door dertien eigenschappen van barmhartigheid. Wat het allemaal is. Komt verder. Ja. Af Elohim. Hij zegt het net zoals dertien eigenschappen. Net zoals dertien bladeren van lelie, ja, Zo worden ook dertien eigenschappen van uh, barmhartigheid, genade. Die ombringe dan knesset Israël. En die gaat verder. Af Elohim. Zo so ook Elohim. Ik zeg het woord geschreven Elohim. Dat is de naam van de schepper. Eén van de namen van de schepper. We zullen allemaal leren wat het allemaal is. Stap voor stap. Maar we laten dat zogeer eerst ons vertellen. Oké. Okay? En niet dat ik het uitkauw En dan... Verrist dit aan alle kracht. Alles kom je te ervaren. Opzij tijd. En wat je nieuw ervaart, dat is nieuw. Zo okay. so ook Elohim. Zo so ook des, de naam van de schepper Elohim. Ik zal het altijd zo so uitspreken terwijl het staat Elohim. Om niet de naam van de schepper in Wayne, zeg ik dat in ijdel ijdelheid te gebruiken dat moet je onthouden Dat zelfs dus je ook in je dagelijkse leven je, bent, je, je loopt op straat en opeens, opeens weet ik veel een je op, op een steen of iets anders of een steen komt op je, op je hoofd. Of doet er niet toe, wel, op je, op je voet. Op je voet, of doet er niet toe. En dan zeg, hoor, ik al vaak mensen, hoor ik dan vaak mensen zeggen. Ik heb een Ja. Onder kracht die allemaal werken. <laughs> niet jij, ja, maar we doen het. Ja. Zie ook jouw linkerkracht. Link, link Net zoals een mens loopt op straat, kijk je, vaak hoor ik het dat, dat, dat opeens. Hij hey, hey, stoot op die oi gezicht. zegt: Jezus. Oi, wat heeft is, wat hij is dat Jezus ermee te maken? Die wat is dat, Waarom moet je op dat moment Jezus doen? <laughs> okay, als, het Jesus, als je gelooft in Jezus. Dan moet je juist hem. Uh, niet in die. zin, Ja, lopen. Uh, niet uh, op dat moment. Dan zeg ik. Dat is net een vervloeking wat je doet op dat moment. Moet je ook niet doen. Dus je moet het, moet het altijd opletten. Op om de naam hoger de naam van de schepper enige schepper niet in ijdelheid uitspreken waarom? de hele bedoeling is dat jij laat het inkerven in jezelf, de eigenschappen van de schepper in jezelf want de schepper wil niets niets uh, uh, zeg dat heftiger verlangt de schepper als het ware dan dat wij op hem gaan leken begrijp je dat? Hij wil dat wij als hem worden. Qua eigenschap. Hij is barmhartige. wij moet ook barmhartige zijn. Hij is genadige. Moet je ook genadige zijn. Ja of niet. Dat is de bedoeling van hem. Dus probeer het ook niet meer. Vanaf nieuw. In ijdelheid. Welke naam van de schepper ook. In je mond. Want dan is, het, dan is het op dat moment. Alles wat jij hebt opgebouwd je dat als het ware uit je hart naar buiten. Dat betekent een uh, gouden brillantje aan de neus uh, van een varken laten oppakken. Dus, af Elohim, zo so is het Elohim, de naam van de schepper, één van de namen van de schepper, Elohim, komt, wat, wat is de naam? Sheba Mikra, die in de vers van de Torah gebruikt wordt, in begin van Genesis. Shebakan. In die hier wat wij nu leren nu. De heine. Dus. Dus. Hij zegt dus. Wat wij leren nu. Breshit bara elokim. Wat begint zo? Begin de Torah. De eerste Genesis. Begint ook zo. Breshit bara elokim. Eda shamay Eta arets. aanvankelijk of in, in den beginne. Zoals men zegt schiep de schepper uh, de hemel en de aarde. Zo so dan zegt hij, kijk, zo so die de vergelijking trekt hij weer met die dertien bladeren van Lely. Dan zegt hij, zo so is het ook hier in deze vers, wat ik jullie heb nu voorgelezen. Uh, de naam Elohim wordt gebruikt, kijk nou in, the first, what in de vers, wordt gebruikt als de derde woord. Breshid, Bara, Elokim. In de Torah, in de Genesis, de eerste vers, in het derde woord is Elokim, de naam van de schepper. Dan zegt hij, zo so is het de schepper, de naam Elokim. Misha'as en vanaf het moment dat deze naam is genoemd in the Genesis, Joodse Jood Gimel Milim. Dertien derred kwamen vanaf deze deze de eerste naam, de eerste vermelding van de naam Elohim. Als je dat telt nu dertien woorden verder in van deze vers verder dertien woorden leefde het Knesset Israël. Dus ook vanaf deze, dit woord Elohim, de eerste vermelding van het woord Elohim, trekken dan dertien, er komen nog dertien woorden tussenin, uh, die omringen Knesset Israël, die ook omringen de, datgene entiteit Knesset Israël, maar goed, uh, leshamra, om de Knesset Israël te lishamra, te beschermen, te beschermen. Wat wil dat zeggen? Wat wil hij zeggen daarmee? Dat van de eerste vermelding van de Torah. Dus wat wil hij zeggen, de Rabbi hier? Dat, dat wat hij had gezegd van die dertien bladeren en van dertien eigenschappen van barmhartigheid. Hij wil nu een bewijs geven in de Torah zelf. Begrijpt u? om niet zo alleen zeggen, zoals ik ook zei vroeger, maar een bevestiging te krijgen vanuit de Torah, want Torah is de bron. Dan zeg je, kijk nou in de Torah zelf, Elohim staat op de derde woord, en daarop volgende dertien woorden, tot de volgende uh, vermelding van Elohim. En die dertien tussen die twee, tussen die twee, uh, Vermeldingen van de naam van de schepper Elohim, die ook dan geven aan die dertien woorden als dertien eigenschappen van barmhartigheid waarmee de schepper de kracht, dat heet Knesset Israël, beschermt. Oké? Okay? Zo. So. En, dan, en dan zie je dat. Uh, dikke boekletters die dan houden op, en dan komen dan, hij gaat ze opzomen. Ze hen, die zijn, die zijn het. Kijk, hij zegt, et en als je dan Torah opent dan zie je dat dan zie je dat de derde woord is Elohim dus God in het Nederlands, en dan zit het, dan wordt het volgende is het eerste, de scheppers schip uh, en de, de vierde woord is in het Hebreeuws bestaat uit twee woorden. Et shamaim. De hemel. Zegt niet gewoon hemel. Maar zet nog iets daarbij. Et shamaim. Dus et shamaim. Dus hemel. We et haaretz en de aarde. Dat zijn al vier woorden. Ja. En dan komt het. En dan komt het. We haaretz en de aarde. Hayeta was togo, wij, hoe weet het? Woest, woest en en ledig, precies. We gozen, we gozen en de duisternis al pnei tegom, boven de boven de, de afgrond van water zoiets. Uh, we roeren en de geest uh, en de geest uh, van de en de, geest, en de geest, de geest is de laatste woord tussen die twee woorden vermeldingen van Elohim. Elohim. Dus wat ik wil zeggen tussen die twee vermeldingen, de eerste vermeldingen van het Elohim van de God bestaan 13 woorden, en dat is dan ook waarmee als aangegeven wordt aangegeven dat ook met die dat de Schepper de entiteit, Knesset is Israël beschermt. Dat wilde wel die zeggen ons. Ze zeggen ad, zegt hij. tot Elohim, Brahevet, de, ja, tot. En de schepper, tot, tot de volgende vermelding van het woord Elohim. Waarbij staat het. En de geest gods zweefde. Euh, ja, geest gods. En dan wordt het het woord volgende, de volgende volk is. zweefde. Dus tussen die. Twee vermeldingen voor de zwijfde. Dat is dan dertien woorden. Dat wil je zeggen. Daarmee hebben wij de, de vers van Zogger. Uh, even eenvoudig vertaald alleen. En de volgende begint uitleg van Sulam Van, van, Solam, van dus we hebben nu de eerste vers, de eerste oud van Zoger, hebben we nu gelezen, vertaald, klein beetje uitleg gegeven, klein beetje wat. En nu komt het pas, de uitleg, de volgende keer. Het is absoluut anders, en natuurlijk dat in het begin, in het begin, ervaren we erg weinig, want we hebben geen kilim. We hebben geen, nog geen, zeg je dat, zin, ja, we hebben nog geen passende zintuig, de acht, achtstel, waar een gevoel, wat nog ontwikkeld moet worden, wat niet gegeven is aan de mens bij zijn geboorte. We zijn allemaal geboren, net zoals diertjes. En langzamerhand moeten we ontwikkelen bij ons het, het gevoel voor het geestelijke. Het is niet gegeven aan de mens. De mens moet het ontwikkelen. Niet gegeven aan de mens. En daarom is de mens pas. Wordt als mens genoemd. Wanneer hij begint aan zichzelf te werken. Natuurlijk zeggen we dat allemaal mensen zijn. Absoluut. Want in de ogen van de schepper zijn ze al volmaakt. Alleen wij zijn nog in onszelf, binnen onszelf nog niet, ervaren we dat niet. Dus wij gaan niets ontwikkelen in onszelf. Want bij, bij het leren van zoger, we ontwikkelen niets. Ik bedoel, wij, wij gaan niets bijkrijgen. Alleen we maken ons transparant, zuiver onszelf. En verkrijgen we inzichten, geestelijk gevoel en geestelijk verstand wat onschijnbaar is. Terwijl ons in onze wereld altijd, we hebben of verstand of gevoel. Ja? Nou, wat doet een, een, een, een, een man hier in Nederland? Nou, een weekend komt, wat zegt hij tegen zijn En dan gaan ze bijvoorbeeld uh, een intiem contact met elkaar hebben. Ik zeg het op een, op een goede manier. Hoe dan? je, huh? nee, zeg ik. Wat zeg je tegen haar? In welke stemming ben jij? Zal ik het brutaal doen of zal ik het fijn doen? Hij weet niet van spontaan. Hij weet niet van aanvoelen. Hoe die vrouw dat nu wil. Maar hij zegt. Of dat of dat. Het gevoel is niet, gevoel is niet ontwikkeld. Als je een slechte dag gehad had. Dat dan uh, doet hij dan zijn nummertje en dan draait hij zichzelf om. Ook dat is Kabbalah. Ook dat is het geestelijke waar ik het over heb. Alles spreek ik over, alleen over het hogere. En niet over, zelfs als ik platte woorden gebruik, spreek ik alleen over het hogere. We zullen allemaal ook zien dat het ook in het hogere uh, gaat. Het gaat ook om zeerampen, allemaal goed. In het besturingssysteem gaat het ook om die, het streven naar hij, volmaakt vol contact tussen die mannelijke en vrouwelijke. En dat, en dat is iets wat. Uh, en dus Of dat of dat. Of ik dan zal ik dat brutaal doen, vind ik dat lekker brutaal doen. Of ik zal ik dat wel fijntjes doen. Dus beide zijn niet goed. Want aan de ene kant ben je dan een, een, een, een masochist of een fascist. Met, met, met je vrouw. Aan de, andere kant, ja. Aan de andere kant ben je een zacht hé. Of wat je. Dus een mens kan niet hier in deze wereld dat. Die twee hebben samen dat je dat aanvoelt waarbij het. En zo moeten we het ontwikkelen ook in het geestelijke. Waarbij we niet uh, met verstand. Wat, als een mens met verstand doet, dan is hij dan verknok, verknocht. Ja? Is goed? Dan is hij dan. Is hij dan een slaaf van zijn verstand. Dan wil zijn verstand hem overheersen. Zijn hart overheersen. Of als hij dan met zijn hart doet. Dan wil zijn hart zijn verstand uh, negeren. Nog dat, nog dat. Brengt de mens vervulling. Er moet een middenlijn komen. De hele zoger leert ons. De middenweg niet de gulden bij de weg, maar de, de, de weg waarbij en verstand, zoveel verstand en beide, verstand en hart, smelten in elkaar. En er is geen scheiding meer. Mens voelt dan geen scheiding meer tussen zijn verstand en tussen zijn hart. Want als een mens, voordat een mens komt door de Kabbalah, dan heb je problemen, maar hij zegt één ding, zijn hoofd Meent het it, iets anders. En zijn hart is de derde. Dus drie koninkreken als het ware in zichzelf. Terwijl en daarom. Uh, heb je geen, geen vervulling. Daarom komen we altijd vertwijfeling in de mens. En komen daardoor. Alle geestelijke en alle andere vormen van impotentie. Komt alleen daardoor. voor begrijpt dat. ook fysiek is het zo. Daarom is het natuurlijk wat dat betreft is. Ben ik natuurlijk met met Madonna eens dat wat ze zei, ze ging dan uit haar haar centrum voor Kabbalah met een t-shirtje zei, de Kabbalist Kabbalist doet beter. Zei nee dat ook. Betekent natuurlijk niet dat het plaat, dat hij dat zo zegt. Maar betekent dit dat in de Kabbalah ga je die twee krachten in jezelf samenbundelen. Je weet niet meer wat verstand is, of het van jouw verstand komt, of het komt van jouw gevoel, het doet jou niet toe absoluut. Of je dient het hoger met jouw gevoel, of je dient het met jouw verstand, want die smelten in elkaar, en dan verkrijg je het midden. Iets, en dat is de ware realiteit. En alleen in die midden kunnen wij tot vervulling komen. En alle wonderen kunnen we gewoon dagelijks meemaken. We hebben geen visioenen meer nodig. Wat al die profeten uh, via, met enorme overgave, uh, weet ik veel, ...allende moesten zien, ook aardse tekorten, zichzelf als het ware tot niets uh, maken. Wij hoeven dat niet doen. In onze generatie hoeft het niet. Gewoon door leren, door jezelf in overeenstemming te brengen met de geestelijke krachten. Die van zogen op ons afkomen. Maken we ons ontvankelijk. En dat brengt ons licht. is dus niet ik iets doe. Maar het licht doet voor mij. En ik moet alleen mij als witte waas opstellen. En dat is een enorme probleem. Een probleem, En moeilijk. Moeilijk omdat wij zijn allemaal bedweterig. En hoe moeten we verbreken van jou en Werk nu deze week hard aan jouw weerstand van jouw slecht beginsel. Die zegt jou, wat is het allemaal? Ik weet toch wel beter. Werk aan jouw bedweterigheid, dat jij het prijs geeft als het. Niet in jouw werk, daar moet je wel specialist zijn wat je doet. Maar in het geestelijke weet je absoluut niet waar je naartoe mee mee bezig bent. Maak jezelf ontvankelijk, dan zal so je dat absoluut ontvangen. Iedereen van ons. Tot de volgende week.